Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Oho. Dit is Eva de Jong met het NOS Journaal. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in Nederland is afgelopen jaar groter geworden. Daardoor zakt Nederland flink op de ranglijst over genderongelijkheid van het World Economic Forum. Nederland zakt dit jaar 11 plekken naar de 38ste plaats. Bovenaan de zogeheten Global Gender Cap Index staat IJsland... gevolgd door Noorwegen, Finland en Zweden. Nederland staat achter Uruguay, Slovenië en Portugal. De lage score is vooral het gevolg van de afname van de invloed van vrouwen... op de politiek in Nederland. Zwaar bewapende agenten hebben de afgelopen avond een inval gedaan... in een flatwoning in Vianen. Het heeft te maken met de aanhouding in Dubai van crimineel Ridouan Tachy...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 boerenactiegroep Farmers Defence Force wil morgen woensdag actie voeren... bij distributiecentra voor supermarkten in heel Nederland. Het gaat onder meer om distributiecentra van Jumbo en Albert Heijn... maar ook om die van kleinere supermarkten als Jan Linders en Boni. Bij elk distributiecentrum worden zeker een paar honderd betogers verwacht. Volgens de actiegroep worden de centra niet geblokkeerd. Het weer in de loop van de nacht overal droog. Het is een graad of 7 en het koelt nauwelijks af. Overdag eerst zon, later meer bewolking en vooral s'avonds regen. Met 12 tot 15 graden is het zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. GFM ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu de nacht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 u allemaal fijne dagen